Dames en heren, mag ik nog even stilte? Ik wil even het woord geven aan de jubelaar. Ja, dames en heren, ik ben bijzonder getroffen dat er zoveel mensen gekomen zijn en van zo ver weg. Dat uh, u zo daarvoor zo verre reis hebt gemaakt, dat vinden we bijzonder leuk. Hè, dat. Wil ik u daarvoor graag bedanken in de eerste plaats uw moeder en professor en mevrouw Schermerhorn en u meneer van der Velen. en meneer Paul, meneer en mevrouw Rietveld en meneer Fokkink en meneer en mevrouw van den Brink. Nee, mevrouw de van den Brink is er niet, maar wel meneer en mevrouw Schiekerdans, de heer Strikema en meneer Vroom en meneer Nering dit en die allemaal lange reizen hebben gemaakt. Voor de vriendelijke woorden die u tot mij gericht hebt, meneer Rietza, wil ik u erg graag graag En uw professor, ook heel bijzonder. En meneer Fokking, ook graag. En de heer Castellijn. En voor de cadeautjes die ik daar gekregen heb, de cadeaus... Ik mag ze niet kleineren, eh, want dat zijn ze zeker waar. Dank u wel, En dat u heel veel goede dingen van mij gezegd hebt, meneer Rinspaard, dat uh, doet mij heel veel plezier. Ik weet dat ik in een aantal dingen tekort heb geschoten, en dat u die niet noemt, dat vind ik erg. <lacht> Het zal bij de Rijkswaterstaat denk ik heel weinig voorkomen dat een administratief man 40 jaar bij dezelfde dienst is en dan ook nog 40 jaar het hoofd van dienst als een direct chef heeft. Noemt u het maar één. Ik weet het niet. Toen ik bij de meetkundige dienst kwam was ik 23 jaar haast. En ik had al twee betrekkingen hiervoor. Vijf jaar bij de foliefabrieken hier in Delft, Calvee. En twee jaar bij Philips. En ik zou haar zeggen, ik laat het hierbij, want iemand die nieuwsgierig is, die slaat het mededelingenblad van oktober 1969 op. Daar heeft de heer Castellijn ons allemaal geprest om daar een... een, een heel levensgeschiedenis te vertellen en dat heb ik zo gedaan dus dat mag ik wel bij laten zeker ik werkte dus zeven jaar bij particulieren en ik moet u zeggen dat ik dat altijd eigenlijk een goede voorbereiding heb gevonden om bij de overheid te gaan werken en daarbij was het helemaal niet moeilijk om veertig jaar bij de meetkundige dienst te zijn ik heb maar drie chefs gehad en met die drie chefs heb ik, onder die drie chefs heb ik altijd met veel plezier gewerkt. En het waren alle drie bijzonder vriendelijke mensen. Graag wil ik hier dan ook nog memoreren dat toen ik in het verleden niet die waardering in rang van binnenlandse zaken kreeg, die u, professor Van der Weelen en u, meneer Rinspa vonden dat mij toekwam u beide in de jaren steeds en volhardend en aanhoudend hebt geprobeerd daar verandering in te brengen ik wil u op dit moment daar graag nog eens voor bedanken ik heb verder het geluk gehad dat ik veel prettige medewerkers heb en heb gehad het vreemde was dat de mannelijke medewerkers uh, vaak Politiek uiterst rechts georiënteerd waren, Zodat ik het doden vond daar wel eens uh, links tegenin te gaan. En in dit verband vindt u het misschien vreemd, maar het is toch goed en ik heb gemerkt zelfs dat het nodig is om het hier te zeggen. Dat u hier, bent u hier in het Jans Schoutenhuis, maar dat is niet de antro-revolutionaire voerman van een aantal jaren terug. Maar het is de gelaten die hier in het begin van deze eeuw zijn werkplaats had. Vandaag ben ik dus precies 40 jaar bij de wetkunde dienst. Maar er is nog iets anders dat vandaag 40 jaar geleden gebeurd is. Vandaag precies 40 jaar geleden leerde ik het meisje kennen waar ik nu mee getrouwd ben. Ja. Maar denkt u niet dat we nou 40 jaar, binnenkort 40 jaar getrapt zijn. Want zo verging dat niet. Ik was ook toen niet zo'n vlotte jongen. En zij uh, was ook nog erg jong. Maar het is er na een aantal jaren gelukkig wel van gekomen. Het eerste resultaat daarvan, dat ziet u hier naast mij, mijn oudste zoon. En met, met zijn vrouw kan die hier gelukkig ook aanwezig zijn. De twee andere zonen die zijn heel ver weg. En die... Uh, kunnen hier jammer genoeg niet zijn. We zouden ze u met hun vrouwen graag willen tonen, want een klein beetje tof zijn we wel. Dames en heren, dank u wel.